Maar nu eerst het NOS Nieuws van 1 uur. Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. In hoop is een man van 76 jaar oud uit Sipculo om het leven gekomen. Hij had zijn auto even langs de kant van de weg gezet. Volgens een vrouw om de verlichting te controleren. De man werd aangereden door een passerende auto en overleed. De politie zoekt nog naar een voorbijganger... die de man kort na de aanrijding heeft geprobeerd te reanimeren... Politieacties tijdens Oud- en Nieuw zijn niet uitgesloten. Dat zei politiefakbond ACP in Nieuwsuur. Volgens de voorzitter voelen agenten zich in de steek gelaten omdat het kabinet geen extra geld uittrekt voor meer salaris. Terwijl er wel veel meer wordt verwacht van politiemensen, bijvoorbeeld met het vuurwerkverbod rond Oud- en Nieuw. De politiebond noemt die houding een klap in het gezicht voor agenten, omdat het bedrijfsleven wel miljarden aan steun krijgt. De oudejaarsconferentie van Joep van het Hek gaat toch door. Dat heeft de cabaretier gezegd in het tv-programma Even tot hier. Hij wilde in eerste instantie alleen in carré spelen voor meer dan 30 mensen. Maar daarvoor wilde de gemeente Amsterdam geen toestemming geven. Daarop zei Van het Hek zijn optreden daar af. Sindsdien denkt hij met Omroep Bien en Vara na over een andere vorm. Welke dat zal zijn is nog niet duidelijk. Badr Hari heeft bij zijn terugkeer in de boksering niet kunnen winnen. De Roemeen Abdek Boui sloeg hem knock-out. De partij verliep in de eerste twee rondes, voorspoedig voor Hari. Maar in de derde ronde ging het mis. Dat was Hari's eerste partij sinds zijn nederlaag tegen Rico Verhoeven vorig jaar. Het weer vannacht vooral bewolkt... Het is zo goed als droog en de temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen af en toe zonnig. In het Noordwesten komen later in de middag wat buien voor, dan zo'n 11 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. warmte kerst. ZFM. Dit is kerst. Met ZFM. Met nu. En nu. De nacht. golden as I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 Try to imagine the Christmas all alone. That's where I. Is pura tentatie.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 Het lukt niet zo heel ver. En er is niets te beleven, maar dat is prima voor heel leven. Eén kroeg in één kerk. Het is niets om over naar huis te schrijven, dat hoeft ook niet als ik.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 Iedereen is gaan studeren, terwijl anders gaan proberen. aan Geen te bekennen, maar het is lang niet ongezellig. Het is still aan de overkant. Het is de hartelijk groet in het beste waar ze zeggen dat het stil is. Still aan de overkant. Maar ik kom hier vandaan. bij je fiets gewoon nog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 another try you're ready to reclaim your prize so you want my love back why'd you let it slip away why'd you ever let me go your change of heart is coming